NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Schoenenwinkelketen Bristol gaat de komende jaren 100 nieuwe filialen openen in de Benelux. Waarvan 60 tot 70 in Nederland. Er zijn nu zo'n 120 Bristol's in Nederland. De afgelopen tijd gingen veel winkelketens failliet. Ook schoenenzaken als Capino en Schoenenreus. Maar met Bristol gaat het goed, zegt het moederbedrijf. De Tweede Kamer voelt er niets voor om extra geld aan Brussel te betalen als compensatie voor de brexit. Als de Britten niet meer meedoen scheelt dat de EU 13 miljard euro aan inkomsten. Nederland zou daardoor zo'n 750 miljoen euro moeten betalen. Maar bijna alle partijen in de Kamer zijn tegen een hogere Nederlandse bijdrage aan de EU. Ouders van 14 kinderen stellen de Nederlandse staat aansprakelijk... voor de gevolgen van de inenting tegen de Mexicaanse griep. De kinderen kregen na de prik in 2009 de ernstige slaapziekte narcolepsie. Eén Vandaag meldt dat uit een onderzoek blijkt dat er een verband is... tussen het vaccinatiemiddel en narcolepsie. In Rudeseim in het westen van Duitsland... is een onderkomen voor asielzoekers onbewoonbaar geraakt door een brand. Die was aangestoken door een Syrische bewoner. De man probeerde zijn vrouw een brand te steken... Ze raakte zwaar gewond. De Syriër kwam zelf om het leven. En voor de tweede dag op reis zijn er hevige rellen in het West-Afrikaanse land Gabon. Er zouden zeker drie doden zijn. Tot nu toe zijn er al zo'n 1100 demonstranten opgepakt. Die gooiden met granaten en hadden machinegeweren bij zich. De ongeregeldheden braken uit na de uitslag van de presidentsverkiezingen. De betogers zeggen dat er is gefraudeerd en dat president Bongo niet mag aanblijven... De familie Bongo is al sinds de jaren 60 aan de macht in Gabon. Het weer vannacht helder. Het koelt flink af tot plaatselijk 8 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag meer bewolking en in het noordwesten kan wat regen vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort is zin in VFM. Z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 ik nou wat? Nee, ik hoor niks. Het lijkt wel alsof... Uh, de zo moet hij op. De lijn moet open van dit uh, apparaat. Goedenavond, dames en heren thuis. En uh, natuurlijk ook luistervriendjes aan de andere kant van de radio. Dank voor Thomas uh, voor zijn afgelopen twee uur voor jong CFM. En, altijd leuk, hij is er weer. De man die vorige week nog een Warme knoei zat te vieren met de mensen van het bedrijf. Ja, maar nu bedrijfsfeestje. is het een uh, Ja, ja, ja, ja. Uh, Er zouden we, oorspronkelijk zouden er hier ook mensen zijn vanavond. We hadden studiogasten gepland. Die komen een weekje later. Kunnen we meteen ook op de website even aanpassen? Dat, uh, dat vanavond het aangekondigde gesprek met Tees en de even komt te vervallen. Maar niet getreurd. Volgende week zitten ze er wel in. Dus dan uh, weet je in ieder geval dat dat uh, helemaal goed is. En voor de mensen die denken van, waar is die koper nou hiermee begonnen? Ja. toch wel leuk, hè, Marcus? Of niet? Ja, we waren wel bekende van ons. Ja, ja, ja. In zoverre bekende in de zin dat, uh, dat zij de Rob Agda Award hebben gewonnen van, nou, welk jaargang? 2014, geloof ik, hè? Ja, dat, dat zou kunnen. Uh, we hebben Baptiste uh, daar zijn we uh, dus gewaagd eigenlijk om uh, met evolving uh, te beginnen. Maar goed, uh, ze verdienen het ook wel. Instrumentaal, en uh, instrumentaal werk hebben we ook hier uh, wel gedraaid. Bleu Noir bijvoorbeeld, uit Rotterdam weer. Dat is ook uh, instrumentaal, maar we hebben het wel gedraaid. Dus ook hier uh, kun je dus uh, dat soort uh, dingen wel verwachten. Goed, wat gaan we dan wel doen? Nou, we gaan uh, gewoon uh, uh, nog uh, even op dezelfde voet uh, verder. Maar nu, even weer een wat uh, vocale versie van, uh, van iets. En dit is Nexo Shape met het aloude verhaal over geld. Uh, is het uh, showtime voor uh, Lisa en de Lumberjacks? Want dan gaat zij haar EP presenteren in het Patronaat. Vivid heet het ding en uh, ik weet niet of dit er ook op uh, staat, maar uh, we draaien hem weer. Hurricane van uh, Lisa en de Lumberjacks. En daarvoor hoorde je Nexus Shape met uh, Money. Uh, ik kreeg net uh, op Facebook een uh, bericht over uh, de dame die erg betrokken is met Mirko Hermans van Mirko en de wijze mannen... het schijnt dat hij een operatie moet ondergaan. Ach, nou, die dokter die komt toch echt niet voor jou, uh, Mirko? Deze van uh, Summerhoes uh, uit Rotterdam. Hoe kan het ook anders? Want daar uh, komen zij vandaan. En dit was van het laatste album wat ze hebben gemaakt. Is there such a thing as too much love? En dat nummer wat je net hebt uh, kunnen horen is Lust for Words. Ik vind het uh, een van de meest. Ja bijzondere uh, tracks op het album. Er uh, zit een bepaalde mysterieuze ondertoon zit er een beetje in. Uh, met dat uh, dreigende geluid van een, een of andere contrabass uh, die er uh, heel uh, goed uh, tot in uitdrukking komt. Last for words. Uh, moet dan ook datgene uh, overbrengen wat het ook inhoudt. Nou, Dat is ook uh, aardig geslaagd. Daarvoor hoorden we Mirko en zijn wijze mannen met uh, Kom voor jou. en Dat is van het uh, album wat uh, in 2013 is uh, uitgebracht. Uh, is het kunst of mag het weg? Dat, uh, dat is de tweede trek van Kom voor Jou. Uh, nee, hij heeft uh, een beetje last van, uh, van het, uh, het nodigen. Uh, het schijnt dat hij uh, op dit moment eventjes in uh, het uh, ziekenhuis ligt voor een uh, operatie. Dus beterschap, kerel. En uh, we hopen dat, uh, dat je dus snel maar weer uh, de oude mag worden. Goed, dat uh, zeggende gaan we weer verder. Uh, zij zaten in de, de eerste werelddraai door van, uh, van dit seizoen. Volgens mij uh, heb ik het uh, goed. En uh, dat was uh, nou 22 augustus, want daar begonnen ze mee. De muziekminuut uh, was dat. Yellow Grass. Ze hebben het voor elkaar gekregen om een minuut te, te mogen roven bij de Wereld Door. En dat gebeurde ook met het nummer wat wij al aardig aan het draaien zijn. En inmiddels is dus dat ook al doorgedrongen tot de landelijke netwerken. Maar hoe kan het ook anders? Het is ook een Fleetwood Mac-achtig nummer. Hier is Thunder. Should known not to let you in. But now it's getting. It. Are harder to man than when we play pretend. Mm -hmm. Nou hadden we vroeger bij uh, CFM een uh, programma dat heette Country Time. En uh, dat werd altijd uh, gepresenteerd door Jacques Oerlemans. Ja. Dat hebben we gehad. En dit zouden we er zomaar in kunnen hebben gezeten. Me en Marie van We Are Rivers. Zoals ze zich omschrijven op uh, Facebook. Uh, maar goed, wij hebben het lef om gewoon, gewoon country te draaien. Dat geld, uh, Vleugje Country zit er toch wel een beetje in. Maar dat is meer Amerikanen dan Yellow Grass. Uh, en als we het uh, dan toch over een beetje dat werk hebben. We, waar, waar valt dat het nummer Finnegan's Wake dan onder? Ja, dat is dan toch ook weer heel apart. Het zit dan toch weer ook een beetje in die hoek. Hoewel het niet echt in een hokje te plaatsen is. Dan Lyon met hun uh, laatste single. Struggle till he breaks his neck and dies. The colors of a sail smooth on ocean tides. Wither through the endless day. Even opletten, Silence, Only for a day, Isn't it quiet? Isn't it in my head Instead of listening to you The tears of the sun Zomerdijk met uh, Whisper to the Seas. Ze komt uit uh, Rotterdam. Daarvoor uh, was het de beurt aan Deadline En die komen uit Volendam. Wat zelfs in de neem. Finnegan's Wake heb je kunnen horen. Dat was een beetje uit het uh, blokje. Uh, waar we een beetje met Amerikanen country-achtig uh, geheel uh, werken. En Finnegan's Wake uh, zit dan toch wel een beetje in dat uh, hoekje. Moet ik er eigenlijk bij zeggen. We um, gaan weer verder met, uh, met een Wederom, Rotterdamse Band eh, kreeg het eh, van de week aangereikt. Um, ja, maar ik heb nog een beetje ruzie met Spotify. En voor, met name de Open Spotify. Uh, want ja, uh, ik heb dan een account aangemaakt uh, met dit programma naam. En daar heb ik dan een mailadres aan gekoppeld. En ze kunnen bij Spotify kunnen ze de account niet vinden. Nou, ik uh, snap er helemaal niks van. Ik vind het gewoon prutswerk. Ik uh, weet niet hoe Marcus erover denkt. Spotify. Ik gebruik het niet. Jij gebruikt het niet. Nou, dan weet je dus al hoe laat het is. <lacht> uh, <Ja. lacht> uh, uit, zeg maar. Wat zeg je? Niet altijd zoals ik iets niet gebruik. Dat het dan al te laat is, zeg maar. maar. Ja, ja, ja. Maar goed. Maar ik, ik heb er toch een beetje moeite mee. Als je op een gegeven moment... Uh, uh, er zijn mensen die, die uh, muzikanten die dat uh, gebruiken. Maar voor uh, ons soort mensen die het dan moeten draaien ergens... en uh, de, dan weer op de radio beschikbaar moeten maken... is het een ramp. En zeker dit spul. Uh, het is de Open Spotify. Ik heb het niet over het, uh, de, de lijst uh, zelf. Want uh, er zijn uh, genoeg mensen die met uh, deze streamdienst hier uh, bij CFM uh, rondlopen... en die pleuren dat gewoon in, uh, in, uh, op, een, uh, op het computer. En ze gaan daar een programma mee doen. Nou ja... Ik zeg uh, prima jongens. Maar oh, als wij dus gewoon losse dingetjes uh, moeten, moeten hebben. En dan lang niet alles uh, is uh, daarop uh, te vinden. Dus wij gebruiken meer dingen. Wij moeten dan op de iTunes. We moeten op de Bandcamp. Uh, de, is, je god mag weten waar we allemaal op zitten. Dus. Maar goed. Het is uh, nou eenmaal uh, de keuze. En uh, Do I Know You heeft dan gekozen voor de open Spotify. Um, niet dat ik ze gelijk uh, veroordeel. Omdat ze dan uh, uh, niet gedraaid worden. Want dat worden ze lekker gewoon wel. En dat nummer wat, ze, wat uh, ja, te vinden is. Op die EP. Die ze onlangs hebben gemaakt. is meteen ook de eerste track. Follow heet dat nummer. Was dit ook alweer? Ja, dat was van het laatste album van Eva Almegoor die ze gemaakt heeft. Want we hebben al eerder van haar werken gedraaid. En dit komt van het album Against the Grain. En het is een beetje een jazzy, een beetje stevige jazz moet ik er eigenlijk bij zeggen. Wie dat ook doet, ja daar gaan we weer. Ook uit Rotterdam. Maar goed, dat was dan ook wel een aanleiding toe. Want van het een kom je op het ander. Je bent vriendjes geworden met Demet als ik het uh, juist uh, uitspreek. En uh, zij uh, ja, uh, doet uh, het nogal uh, met, met uh, nog een aantal uh, Rotterdamse uh, muzikanten. In dat opzicht dat uh, zij uh, de Rotterdamse muzikanten promoot. Die zij in haar bureau, haar bedrijfje heeft zitten. Daarom zeg ik het ook. Ik zeg het een beetje ongelukkig. En een van die mensen is T.B. Florissen. Oftewel Thomas Florissen die erachter schuilt. En uh, hij heeft uh, vandaag zijn nieuwe single uitgebracht. Dat vonden we heel erg leuk. En ik heb hem uh, ook uh, zo snel uh, gedownload... dat ik uh, de rest uh, van bijvoorbeeld Gravel Town ben vergeten. Want ja, het is toch een uh, beetje een, uh, ons kind, ons verhaal daar in Rotterdam. Uh, want ja, maar het, het leuke is... Uh, eerder heeft uh, Thomas uh, met uh, mensen gewerkt als Rikke Korswagen en Elma Plaisier. Waar kennen we die nou van? Ja... Halfway Station, daar kennen we ze van. En uh, daar heeft hij uh, het laatste album uh, meegemaakt. En dit moet dan weer uh, werk gaan worden, wat we binnenkort uh, van. Ja, misschien wel meer uh, dingen van hem gaan horen. Uh, en dat nummer dat heet The War is Almost Over. This white flag of redemption will reveal my whereabouts There's got to be a reason behind this never-ending dreams It could be a change of seasons, it might not be what it seems I know I've made some big mistakes, but I am human too I try to be the better man, and it's the best that I can do goes around that's how it's always been I try to hold on to my pride but i fell down again and i back on my friends and on myself I never meant to break a heart and fall for someone else I don't want to see your face no more is what she said to me she turned around, walked through the door and I had to let it be people look so different and I don't recognize my home, it feels like I've been sleeping Now another year has gone step by step I found the answers to the things I asked myself I knew this day would come but I was slightly Nou, moet ik iets doen? En nou dacht ik, hé, hey, hij loopt door. Maar hij loopt niet door. Nou goed, dan heb ik nog altijd uh, de doorstartknop uh, hiervan. Growing out! so heet zij. Growing Old is uh, de, de single geweest van Getting Close, dat uh, dat tje wat ze een tijdje terug heeft uitgebracht. ep uh, met alle respect uh, gesproken, meneer Koper hier achter de microfoon. Ze heeft uh, inmiddels al een aantal landelijke optredens uh, gehad voor uh, de grote zenders. Dus zo uh, um, um, slecht is dat allemaal niet. Juist, het is uh, nou bijna uh, twee minuten, drie minuten voor negen. Dan hebben we er nog eentje uh, die we nog uh, kunnen doen. En uh, zij is hier met een, uh, met een complete bezetting ook hier geweest. Uh, wij hebben het er nog over, uh, Marcus en ik. Dan hebben we het over de Nederlandstalige uh, dame die uh, met een complete band is uh, be bezig geweest. Koosje, En geeft nog wel wat, hè? Ja, uh, ja, ja. dat geeft echt wel wat. <laughs> ja. En dat nummer dat ga je horen tot aan negen uur is in gebreken...